Ja, volstrekte nonsens. Gestolde heimwee naar grootmoeders tijd in een quasi-wetenschappelijk jasje. Mijn zoontje wil de sneeuw bewaren en vlinders op zijn petje dragen. Onzin, illusie. Maar het bewaren van voorwerpen van vroeger heeft toch wel zin? Het gaat ze niet om de voorwerpen, dat zeggen ze wel, maar die voorwerpen interesseert ze geen bal. Neem ons museum. 50 of 60 jaar geleden begon het oude boerenbedrijf te verdwijnen. Dat wacht een stelletje intellectuelen en half intellectuele, vooral half intellectuele, trouwens, op het idee om boerderijen te verzamelen en zo in te richten, alsof daar nog in gewerkt werd. En wat zegt Vester Juring nu? Voor dat boerenleven interesseert geen hond zich meer, daar heeft niemand nog herinnering aan. Weg dus met die boerderijen. Een dorp moeten we hebben met oude ambachten. En waarom? Omdat hij in zijn vakantie in Marokko of Tunis een koperslager aan het werk heeft gezien. En voor dergelijke illusies betaalt de gemeenschap dan vervolgens miljoenen, die vijftig jaar later weer overboord worden gegooid. Pa, pa, pa, pa de grote roerganger ja. heeft gesproken. Ja, maar het is wel zo. Het is natuurlijk onzin om te denken dat je het verleden kunt reconstrueren. Wat is onze functie dan? In de papspuren, ontmaskeren. En dat betaalt de gemeenschap ook. Ja, van mij hoeft het niet, maar het heeft in ieder geval nog enige zin. Waar ik nou zo bang voor ben, is dat het alleen maar is omdat je een hekel aan de Belgen hebt. Ik heb geen hekel aan de Belgen. Waarom wind je je dan zo op als juist Pieters met zo'n plan komt en niet bijvoorbeeld buiteres Hettema? Omdat ik niet tegen macht kan. Ik vind dat Pieters zoiets moet overleggen. Nou, het spijt me dat ik het zeggen moet, maar ik denk dat het toch ook is, omdat hij een Belg is. If I can stop one heart from breaking, I shall not live in pain. If I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin unto his nest again, I shall not live in pain. Oh, wat fijn. Ik was zo bang dat ik geen bloemen zou krijgen. Natuurlijk krijg je bloemen. Waar heb je die gekocht? Op het zeil. Hij moet af en toe een badje hebben, zei die man. Waar zal ik van doen? Gek, hè? Ja, gek. Hoe gaat het met de katten? Die heb ik nog niet gezien. Ik kom direct van het bureau. Anders uh, haal ik het niet. Maar je hebt toch zeker wel gegeten? Nee. Maar je moet toch eten? Ik eet straks. Heb je al gegeten? Allang. Ze eten hier al om half zes. Was het lekker? Jawel. Twee boterhammen en een glas melk. Vraag je niks? Wat moet ik dan vragen? Nou, hoe het verder geweest is. Hoe is het verder geweest? De chirurg en de anesthesist zijn geweest. En ze hebben mijn hart onderzocht en mijn longen. Bij eigen mensen? Ja. En hoe laat ben je nou uh, geopereerd? Om acht uur. Na acht uur vanavond mag ik niks meer drinken en eten. Ben je zenuwachtig? Nee. Waarom zou ik zenuwachtig zijn? Natuurlijk niet.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 Toen ik vanochtend op mijn kamer kwam, zat er een grote uil in de boom voor mijn raam. Ik keek hem zo recht aan. En toen vloog hij weg. Dat is die uil die we altijd horen, zeker? Hoe groot was hij? Nou... Zoiets zo. 40 centimeter. Bruin. Beetje gelig, met van die bruine strepen. Aron ballen. Als jongens volgen we die wel. Ja, dat weet ik. We vingen er ook wel eens heen. Die spijkerden dan levend aan de schuurdeur. <laughs> en zo'n uil probeerde zich wel los te vinden. Maar dat lukte natuurlijk niet. Nou, dat is maar Ja, nou zou je dat natuurlijk niet meer doen. Maar we waren toen jongens, hè. Die doen wel eens zulke dingen. Dat is een bosuil, die zit hier al jaren. Ik hoor dat Nicolien in het ziekenhuis ligt. Ja. En hoe gaat het nu? Ze is nog wat misselijk, maar verder gaat het goed. Gelukkig. Mag ik een kopje koffie van u, meneer Wichtbond? Ligt je vrouw in het ziekenhuis? Ja, maar ze knapt alweer op, gelukkig. Begin volgende week komt ze weer thuis. Jaap, ik heb dat stuk geschreven voor de wetenschappelijke commissie. Wil je het lezen? Hoe gaat het thuis? Goed. Wil je erbij zijn als we erover praten? Ik wil er wel bij zijn. Goed. Ik stuur het vandaag toe en dan hoor je het wel. Hoe gaat het thuis? De vraag was voor hun verhouding te intiem geweest. Hoe gaat het met Nicoline? Dat hij niet over zijn lippen kunnen krijgen. Hoe gaat het met je vrouw? had hij te stijf gevonden, vandaar deze malle formulering, want ze was niet eens thuis. Hoe gaat het in het ziekenhuis? Hij huiverde van schaamte bij de gedachte dat Balk daarmee gezeten had en vervolgens over zijn eigen onbeholpen reactie. Precies mijn vader, dacht hij. En dat wekte weer wat sympathie. Balk wil er ook bij zijn in het gesprek. Dat vind ik toch weer heel aardig van meneer Balk dat hij daar nog tijd voor vindt. Maar het maakt het er niet eenvoudiger op. Hoe meer mensen zich ermee bemoeien, hoe kleiner de kans dat we het eens worden. En dat vind ik nou alleen maar een voordeel, zo'n brede discussie. Wacht maar. Ik heb toch ook een sleutel. zien ze er goed uit. Tuurlijk. Ik heb ze wel eten gegeven. Heb die jas maar. <coughs> Wil je koffie? Heb je koffie? Ik heb koffie. En bloemen. Je hebt ook voor bloemen gezorgd. En ook gebakjes. Wat geweldig. En hoe heb je dat allemaal voor elkaar gekregen? Ah, ik ben niet helemaal invalide. Maar ik, ik ben er zo blij mee. Heer, Ik ben ook zo blij dat ik weer thuis ben. Wie zou dat nou zijn? Ik heb geen idee. Met koning. Oh. Dag, Maarten. Ben je daar? Dag, moeder. Ik dacht eigenlijk dat het kind vandaag zou komen. Nee. Die komt net uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis? Nee, ze is net uit het ziekenhuis. Oh. is ze daar dan? Ja, ze is hier. Wilt u het u even hebben? Ja, als dat kan. Want ik dacht eigenlijk dat ze vandaag bij mij zou komen. Ze komt eraan. Moeder, ze denkt dat je vandaag komt. Maar ik ben toch net uit het ziekenhuis? Ja, moeder, daar ben ik. Maar ik ben toch net uit het ziekenhuis? Ja, ik heb in het ziekenhuis gelegen. En u bent zelf nog bij me geweest. In gisteren. U hebt nog een ijsje gegeten met Maarten. Ja, ziet u nou wel? Dat Weet ik nog niet. Ik bel nog wel. Goed. Dag. Dat is toch te gek. Ze is helemaal vergeten dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. Dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. En als ik dan zeg dat ik in het ziekenhuis heb gelegen, dan is het enige wat ze zegt, wanneer kom je me dan halen? Ze denkt alleen aan zichzelf. Ja, dat krijg je blijkbaar. Maar dat krijgt iedereen toch niet? Wie kan dat nou weer zijn? Moeder. Nee, doe niet zo flauw. <laughs> ik ga wel even kijken. Maar ik wil nou niemand op bezoek hebben, hoor. Nee. Hé hey Marion, wat aardig. Ik, ik kom niet binnen. Ik kom dit alleen even brengen, van Bart en mij. Maar geef ze dan in ieder geval aan Nicoleen. Goed dan. Maar dan ga ik ook meteen weer weg. Wat een mooi huis hebben jullie. Ja. Wij hebben maar een klein stukje hoor. Marion, van Bart. Maar ik ga meteen weer weg hoor. Ik kan alleen maar deze bloemen afgeven. Ik vind het ontzettend aardig. Maar wil je echt niet een kop koffie? Nee, nee, echt niet. Ik ben alweer weg. Dag. Hoe moet dat nou? Het kan toch niet dat ze zomaar weggaat? Ze wil het niet. Wil je ook Bart bedanken? Dag, meneer Slofstra. Met Koning. Dag, meneer Koning. Hoe gaat het met u? Wat mankeert er dan aan? Gedeprimeerd. Gedeprimeerd? Jawel. Maar het weer is toch redelijk? Ja, de ventilator doet het. Waarom gaat u niet wat fietsen? Waar zou ik heen moeten fietsen? Ik ken alles al. Wandelen dan? Wandelen is niks voor mij. Nee. Mijn vrouw wil dat ik in een bejaardenhuis ga... Dat heb ik gehoord, ja. Dus dat zal er wel van komen. U zou toch iets moeten verzinnen wat u leuk vindt. Ja. Maar wat? Ja. U moet weer eens langskomen. Ik zal wel zien. Dag meneer. Dat genoeg. Slofstruis is gedeprimeerd.